Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering legt het nieuwe start het vuren van Libië naast zich neer. Het klopt niet of het wordt meteen geschonden, zei een woordvoerder van het Witte Huis...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 Het vervoersbedrijf Arriva heeft van de provincie Zuid-Holland 6 miljoen euro gekregen om de nieuwe voertuigen aan te schaffen. Vandaag wordt de eerste bus in Dordrecht gepresenteerd. De in totaal 25 nieuwe hybride bussen produceren minder geluid en zijn beter voor het milieu. Het weer, vannacht op veel plaatsen lichte de vorst, plaatselijk ook kans op een misbank, overdag opnieuw vrij zonnig en droog en 10 tot 14 graden.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 Amen Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM Wat zou je doen Als ik hier opeens weer voor je stond Wat zou je doen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 Take me, get to take me Wanna be a victim, ready for a pension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 Happens so Suis mes pas suis mes pas Je t'es lui vais